Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Roemeens een tegenstander tegen het hoofd had geschopt, bevestigde politie aan de regionale omroep NH. Op het veld ontstond plotseling een rel, waarbij een speler tegen zijn achterhoofd werd geschopt. De dader uit Badhoevedorp werd direct aangehouden door een agent in Burger die bij de wedstrijd aanwezig was. De Brabander van 75 die vanochtend zwaar gewond raakte toen een auto zijn huis binnenreed is overleden. De man lag beneden te slapen en kwam onder de auto terecht. De twee inzittenden, een man en vrouw uit Letland, hadden vermoedelijk te veel gedronken. Ze zijn beide aangehouden omdat niet duidelijk is wie er achter het stuur zat en ze dat ook niet willen zeggen. In de stad Schouwburg in Amsterdam zijn de Theo en Louis door uitgereikt. De prijzen voor beste actrice en acteur in een dragende rol. Romana Vrede krijgt de prijs voor haar rol in Race, een stuk over racisme van het nationale theater. En Hans Kraset kreeg de Louis d'Or voor zijn rol als dementerende man in De Vader van Senf Theaterpartners. Een van de hoogste militairen in Myanmar geeft Rohingya-extremisten de schuld van de vluchtelingencrisis. Uit angst voor geweld van het leger zijn honderdduizenden Rohingya de afgelopen weken naar Bangladesh gevlucht. Volgens de generaal reageert het leger slechts op aanvallen van moslim-extremisten tegen veiligheidsmensen. Het weer. Het wordt een heldere, koude nacht. Met temperaturen die kunnen dalen tot plaatselijk 3 graden in het binnenland. Ook kan er mist ontstaan. Morgen opnieuw buien, vooral in de middag. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. zee. Zandvoort. Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 uh, mijn zuster is dus ook apothekersassistent geweest. En die had altijd een, ja, een doorlopend uh, hetzelfde... Uh, ja, je ziet het steeds dezelfde mensen ja, van het dorp. En, en hier ja. uh, was het dus echt leuk. En dan had je Duitsers, had je Fransen, had je Spaanse mensen die uh, hier kwamen huren. En dan had je...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 I'm En mijn einde komt, zal toch mijn ziel u blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuw. Ligt over ons uw aangezicht Zoals de zon met al haar stralen ons in te weten wie u bent. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit en schaamt. Meer dan dat, zo engeloos veel meer was de prijs die u betaalde heer in een graaf verborgen door een steen toen u zich had verworpen en alleen als een roos geplukt en weggegooid nam u Dacht aan mij meer dan nooit, meer dan rijkdom, meer dan macht en meer dan schoonheid.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 Korpen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam u te straal, en dacht aan mij, meer dan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 is vol uw sterke hand die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden vallen, dan vallen.